It's no.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 How you gonna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall <laughs> <laughs> <laughs> oh what you gon' do? <clears throat> And do you wanna get out? <sighs> oh what you gon' do? <clears throat> Come on and get down on it. Get down on it.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 Fail to understand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 Dat gebeurt door het spuiten van een stroom modder en cement in het lek. Half juli lukt het om een kap over de bron te zetten om de olie te beheersen... maar het lek is nog niet dicht. Uit de oliebron is volgens de laatste berekeningen... zo'n 780 miljoen liter olie in zee terechtgekomen. Daarvan is ongeveer een zesde deel opgevangen. Het is daarmee de grootste onopzettelijke olielekage uit de geschiedenis. Het lek ontstond op 20 april... na een grote explosie op het boorreiland Deepwater Horizon... voor de kust van Louisiana... Bij de explosie en de daaropvolgende brand kwamen elf mensen op het BP-platform om het leven. De op een na grootste lekkage was in 1979 ook na een explosie op een bolreiland in de Golf van Mexico. Door een gaslek in een Chinese kolenmijn zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. Zeven mijnwerkers zitten vast in het complex in het oosten van China. Ruim honderd mensen konden de mijn ongedeerd verlaten... Afgelopen weekend kwamen in een andere kolenmijn in China 17 mensen om het leven. De Chinese mijnindustrie is berucht om zijn ongelukken. Rijkswaterstaat heeft gisteren zijn handen vol gehad op de randweg Eindhoven... waar rond het middaguur een tankwagen lijm had verloren. De weg was ter hoogte van Veldhoven over ongeveer 400 meter besmeurd. Pas tegen 11 uur gisteravond was de weg weer schoon... en een half uur later ging de weg weer open... Rijkswaterstaat dacht in eerste instantie dat het ging om melk, maar ontdekte dat het lijm was toen een normale schoonmaakbeurt niet werkte. Het wegdek moest met hoge drukspuiten en een zoutoplossing meter voor meter worden schoongemaakt. Door de afsluiting stonden er de hele middag files bij Eindhoven. Het weer, opklaringen en zo'n 10 graden. Overdag periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Zandvoort heeft het.